Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht gestegen. Er zijn 121 nieuwe patiënten opgenomen. Het totaal is nu ruim 2000. Ook op de IC steeg het aantal patiënten licht. Daar liggen nu 560 mensen. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen. bijna 12.000 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 650 minder dan gisteren. En gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. De afgelopen zeven dagen werden dagelijks gemiddeld ruim 12.000 positieve tests geregistreerd... en dat is 14 minder dan de week ervoor. Het overlijden van Desmond Tutu is een nieuw hoofdstuk in het afscheid nemen van een generatie voortreffelijke Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd land hebben nagelaten. Dat zei de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa. Van alle kanten wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Tutu. Vroegere aartsbisschop en anti-apartheidsactivist overleed in een verzorgingshuis in Zuid-Afrika in Kaapstad. Hij was 90 jaar. Ook de Britse premier Johnson noemt Tutu een zeer belangrijke figuur in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika te creëren. De dochter van Tutu, die in Nederland woont en hier predikant is, zegt in trouw dat zijn hart groot genoeg was om de hele wereld in liefde vast te houden. Mepo Tutu vliegt morgen naar Zuid-Afrika voor de begrafenis van haar vader.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 Het weer hier, met name in het zuiden en westen af en toe wat lichte regen of motregen. Vanavond en vannacht verplaatst die regen zich naar het noordoosten. Daar wordt bij temperaturen rond of iets onder nul plaatselijk gladheid verwacht door ijzer. In de rest van het land loopt de temperatuur op. Morgen is het bewolkt en in het zuiden regent het een beetje. En het wordt 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zondag.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 Derde uur Stanford op zondag. Wat gaan we daar nu allemaal doen, Albert-Jan? Uh, uiteraard krijgt u zometeen uh, van ons nog even een samenvatting van de 5000 uh, meter van, tijdens uh, verreden tijdens de OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi op tien de eindstand en uh, hoe heeft uh, uh, Sven Kramer het ervan van afgebrand gebracht. Daar is natuurlijk wel iedereen benieuwd naar. Goed. Uh, verder hebben we. Nou ja, we...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 Having a wonderful Christmas time The choir of children sing their songs Up we're here tonight and that's enough Ooh, simply having a wonderful Christmas time. We're simply having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 Of hij uh, een, een plek krijgt aangewezen of niet. Oké, okay, tot zover dus de 5 kilometer. Spannend dus voor uh, Sven Kramer. Gaat hij naar uh, de Olympische Spelen of niet? Uiteraard blijft ze hier met voor je volgen. Want a lot for Christmas.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 Mag ik het uh, eerlijk zeggen? Wat een gezeik weer, hè, eigenlijk. Ja, ja klopt. Uh, uh, ja. Nou ja, we gaan weer lekker de muziek uh, voor je draaien. Daar zijn we aan toe. Hier is Bon Jovi... We zijn gewoon de leukste radiozender van Salford met Bon Jovi en Living on a Prayer. En er is een verbod op, jawel, Flappy van uh, You for the Tech. Want het dier van de WK komt er zo meteen aan... en dan kan ik natuurlijk geen Flappy gaan draaien. No, nee. Dan, nee, doe het dan bij deze ook niet. We hebben gewoon een lekker andere classic voor je. Een disco classic. Hier is The Barts, en you wear it well. Things, not knowing You've got that personality, babe. you've got exactly what it takes.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 En mensen hebben gemiddeld denk ik twee met drie, vier mensen gekeken, dus heel veel. En uh, dat was ook ontzettend fijn om te doen. 31 december hebben we dus de volgende gestreamde voorstelling. Ja. He, Gert, die was leuk, ja. hè? En eh, Margret Dolman natuurlijk ook. Dat was de, in het kader Margret Dolman, waarom de Dominic het de eh, wijste weg. Maar ja, wij hebben dus nu heel weinig gegeten. Dus we voelen ons eh, nog prima. En, eh, en misschien hebben jullie ook wel weinig gegeten. Of je, zijn jullie thuis gebleven? Dat, dat, dat, dat zou natuurlijk ook uh, kunnen. Maar ik ben wel benieuwd. Misschien moet ben je het een keer mailen. Ook hoe je kerst hebt doorgebracht. Daar ben ik wel benieuwd naar. En verder hebben we nog naar Urbiet Orleby gekeken.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 Ja, en ook de actualiteit kwam er goed naar voren. De actualiteit kwam heel goed naar voren. Ook, ja, ook de die die, de jonge uh, hooligans, zeg maar, de, de raddraaiers die zoveel kapot uh, gemaakt hebben en onhandelbaar waren eigenlijk. Daar had dit ook nog over. En we hebben nog in het RTL-nieuws gezien, uh, koningin Elisabeth van uh, Engeland. Hij, dat, dat was, uh, zag je bijvoorbeeld in het journaal uh, op één helemaal. Niet.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 Weer uh, zo'n lekkere plaat, hè? deze single van Randy Crawford en Street Life Alweer het een en laatste plaatje wat betreft Zalvoort op zondag. Albert uh, Jan, het zit er alweer op. Ja, ik ben voorbij uh... gevlogen, hè?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 3FM wens allemaal fijne dagen en een volgende.